Een droog weekend gaan we tegemoet een hoop zonneschijn en weinig wind. Wat wil je nou nog meer? Op weg naar de nummer 1 van Europa en de 22... 21ste jaargang Euro Breakdown. Aflevering 15 van 15 april 2011. Deze week 17 stijgers, maar twee 2 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuw binnenkomers. Ik denk dat ook de dat drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. Na 18 weken doe ik pixel dat samen met Jason Rulo en Coming Home...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 Adel, rolling in the deep, komt er straks ook nog aan. Maar dan niet met rolling in the deep, want uh, dat was de langsgenoteerde. 18 weken lang al terug te vinden op plek 35. Ze komt er straks nog een keer aan met haar single Setfire to the rain. Kijken wij nog even in de schienesboeken op 15 april 1955. De festgoedketen McDonald's wordt opgericht. Per de broers McDonald's. 1967, Arie Den Hartog rindt de tweede editie van Nederlands enigste wielerkrashie goal. De Gold Race. En Volkert van de G die wordt veroordeeld tot een 18 jaar zeilstraf voor de op Tim Dat was 15 april 2003. In 2011 hoor je Snoop Dogg. Euro breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En snoop Dogg die hoor je samen met David Getha. Dat zeg ik. De single heet Sweat. Shut you down again. Be my head coach, so you can, you me and never take me out. Take you can taste the wind, do it again and again till you say my name. And I've been waiting for some flame, I just wanna make you sweat. I wanna. Make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 I make you sweat. make you sweat. just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat.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 is going to make you sweat beleef het ritme van Zandvoort voor het ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM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 Dat de popband uit Provo komt, wat in al ligt, dat weten we wel. Dat ze uit vier leden bestaan, weten we ook wel. 2010 het album Habits, of de single Animals, dan die je net hoorde, dat is ook allemaal wel bekend. Maar waar zijn de vier bandleden nog meer lid van? Naast dat ze dus in de popband niet 2 zitten, zijn de leden ook lid van... De kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Today I don't feel like doing anything. Mocht je een keer een triviaantje hebben, dan weet je hem in ieder geval. Misschien wel de luister, luistermuzikant. Hij heeft helemaal geen zin om mee iets day. te doen. Bruno Mars en de Lazy Song op 14.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 En what the hell. In de achterwijk omhoog van 14 naar nummer 11. Kijken wij weer even achterom naar wat we dan allemaal gehad hebben. Op 20 vonden we Nico Searchinger en Don't Hold Your Bread vanaf 29 naar 20. Doet zo goed in haar derde week. Michael Sugar en The Fire Con deals. heen na na, na. stak het van 16 naar 19 in de 14e week.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 Zijn single heet Yeah, Yeah, Yeah. Zijn nu 11 week in de lijst. Vorige week nog op 13. Deze week terug te vinden op nummer 10. Zometeen het clownsduo van de hitlijst: Nelly en Kelly. En de single Gone.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 Zondag ook weer schitterend lenteweer. Volop zonneschijn van opkomst tot ondergang. En vanzelfsprekend blijft het de hele dag dan droog. Dan wijt een zwakke tot matige noord tot noordoostelijke wind. En temperatuur stijgt zelfs naar 17 graden. Maandag dan prachtig weer. Het blijft nog altijd droog. En dan wijt een meest matige noordoostelijke wind. Temperatuur dan stijgt naar waarden tussen de 17 en de 19 graden. CFM. Verkeersupdate. Dit is Iver Linge van de ANWB. In de randstad staan er langs de files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor bussen 5 kilometer en voor afrit Bunschoten 6. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoetroudendorp 8 kilometer. De A10 West richting Zaandam voor de Koemtunnel 6 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht voor Nieuwebrug 13 kilometer. De A28 Utrecht richting Amersfoort voor Afrit den Dolder 5 kilometer. En tot slot de a 44 Amsterdam-Den Haag voor wassenaar kerkenhout 5 kilometer. Het ritme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 that you can give me, I can feel it when you're holding me close, you're like one of the wonders, I know I'm going under, come see that I'm ready for this, and you're so Tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Short van Wal.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 So serious, act just so damn mysterious, you got shades on your eyes and you heels so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 Op 3 vinden we dan de hoogste binnenkomer. Afscheid van Glennon's Grace. Adel zet Fire to the Rain blijft staan op 2. Alex Jordan Happiness nog steeds de beste plaat in de Nederlandse tot 40. Voor de tweede week achter elkaar. Ze staat er ondertussen 7 weken in de hitlijst. Ik noemde hem net al. Omhoog van 13 naar nummer 8. Jennifer Lopez en Pitbull.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 We zijn nog op de tweede plek Rihanna in de single S&M. In de negende week straks in een plek verder naar beneden naar uh, nummer drie dus. Daarvoor Jennifer Lopez, Pitbull, voor in de zesde week omhoog van 7 naar 4. Jessie G, B.O.B. -B, Price tag in de negende week zakken Zij van 3 naar nummer 5. Ik heb nog één zitten blijven te gaan. Dat is uh, ja, de beste plaats van Europa. Die komt straks dan voorbij. Eerst voor jou de nummer 2 van Europa.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 Adele set fire to the rain in de zevende week. Van de zes omhoog naar de nummer twee. Maar er nog één zitten blijven te gaan. De nummer één van Lady Gaga blijft zitten waar ze zit. Ze is bijna niet meer weg te krijgen vanaf die nummer één plek. Ze zal wel op deze manier geboren zijn of zo. Born This Way in de negende week. Nog steeds de beste plaat in Europa. Just be a queen. <laughs> Exactly.